Het was wel beloofd om niet meer alleen op uit te gaan. Dat weet ik, maar ja, ik ben er nu toch weer? Helemaal ongeschonden. Mevrouw Selby, maar, uh... telefoon. Dank u. Neemt u eerst de eerste zomaar? Met een Selby. Mevrouw Selby, ik neem aan dat u zich in een telefooncel bevindt. Wees voorzichtig. Is de deur goed dicht? Ja. Niemand kan me horen. Houden zo. Ik heb hier iemand bij me die met u wil praten. Maar heel kort. Het is de zaak dat u heel goed naar hem luistert. Eén moment. En, ben je daar? Steve. Niet praten liefst, alleen maar luisteren. Er is een revolver op me gericht. Ze willen dat je ophoudt met vragen stellen... Je mag ook niets meer vertellen aan die Sergei of van Pieter Morgan. En ga niet naar de politie. Ik mag je één ding vertellen. Ik, ik ben een Brits geheim agent en ik ben ontvoerd door de tegenpartij. Ze zullen me loslaten op voorwaarde dat jij precies doet wat ik van je vraag. Als je dat niet doet, dan vermoorden ze me. Ik hoor van Hans dat jij prima werk hebt geleverd, Stief. Denk je dat ze je geloofde? Oh, meneer Carstens, daar kunt u zeker van zijn. Voordat ik mijn verhaaltje had afgedraaid, stond ze al te grienen. Ik kan me voorstellen dat ze gelooft dat je in een gevaar verkeert. Maar het verhaaltje dat je een Engels geheim agent bent... Oh, jawel en... hoor. Daar komt de ijdelheid in het geding. Ze kan beter dat geloven dan aannemen dat ik er met een andere vrouw van door ben. Ja, ze gelooft het echt wel. En als een net patriotisch Engels meisje zal ze de mond wel houden. Goed, Stief. Aan het werk. Uitstekend. Zijn bruikbaarheid is vrijwel ten einde, hè? Wie is daar? Ahmed. Ik kom. Ik ben blij dat je zo vlug gekomen bent. Ga zitten, Ahmed. Dank je. Wat is er allemaal aan de hand? Voordat ik je het vertel... wil ik dat je zweert er met niemand over te praten. Zweren? Ja. Niet alleen beloven... zweren. Hier. De Koran? Je meent het echt? Ja, ik weet niet of ik dat wel doen kan. En je zou in gevaar kunnen verkeren... en onverstandig handelen en dan... Ik, ik ben al in gevaar. En als je niet zweert... Vertel ik je niets? Ja. Als je mij mijn vrijheid van handel ontneemt, dan hoef je het me helemaal niet te vertellen. Bij wijze van veiligheidsklep. Ik heb een vriend nodig tegen wie ik kan praten. Als ik dat niet zou doen, zou ik wel eens onverstandige dingen kunnen doen. Goed. Pak de Koran en zeg: Ik, Ahmed, zweer in naam van Allah. Ik, Ahmed. Zweer in naam van Allah... ...en die van zijn profeet Mohammed... ...en die van zijn profeet Mohammed... ...salat Allah aleyh Vesalaam. Geen toevoegingen die ik niet kan verstaan. Op wie de zegen en vrede van Allah rust... ...zonder die toevoeging kan men de naam van de profeet niet gebruiken. Oh, neem me niet kwalijk. Ik zweer niets te zullen herhalen van wat en mij zal vertellen... Ik zweer niets te zullen herhalen van wat Anne mij zal vertellen. Dank je, Ahmed. Mijn woord was voldoende geweest. Ja, ja, zeker. Maar je moet niet boos op me zijn, Ahmed. Een paar uur geleden ben ik bijna vermoord. En sindsdien... Allah, ik geloof dat het tijd wordt dat je me alles vertelt. Ik heb vandaag twee telefoontjes gegeven. Politie inlichten. Of Pieter. Of Sergei. Ja, hij noemde ze alle twee bij naam. Of wie dan ook. De mensen die hem gevangen hielden, hem zouden doden. Maar als ik precies doe wat ze willen, ze hem met haar tijd vrij zullen laten. Hetgeen wel of niet waar kan zijn. Dat moet je natuurlijk wel onder ogen zien en... Misschien vermoorden ze hem toch. Als ze dat van plan zijn, hadden ze hem toch al lang vermoord. Daar kan je niet zeker van zijn. Spionage is een vreemd bedrijf. Ja, ja, maar, maar... Misschien houden ze hem alleen maar in leven om jou onder druk te kunnen zetten. Misschien eisen ze nog wel veel meer van je dan alleen je stilzwijgen. Misschien krijg je vandaag of morgen een telefoontje in de trant van... Juffrouw Selby, als u dit of dat voor ons doet, dan zullen we vrij laten. Maar wat... Ja, wat kan ik doen dat zij niet kunnen? Ja, wie weet. Zoals ik al zei, spionage is een vreemd bedrijf. Je bent reisleidster, je kunt gaan en staan waar je wilt... Omwille van Steve zou je wel eens diep in de rotzooi kunnen werken. En als het eenmaal zover is, dan hebben ze je in hun macht. Mijn god. Het feit dat Steve nog steeds in leven is, maakt dat des te waarschijnlijker. Wat vind jij dat ik moet doen, Ahmed? Ik vind dat je mij naar inspecteur Desuki moet laten gaan. Jij mag zeker niet gaan, want ze houden jou in de gaten. Maar, Ahmed, dat kan ik niet toestaan. Ze zouden er nog gauw genoeg achter komen en dat kost Steve het leven... En zelfs als hij zou kunnen ontsnappen, weet de politie dat hij een Engels agent is. Dat nemen we tenminste aan. Maar hij vertelde het mezelf. Ze lieten het hem vertellen. Ja, met een revolver in zijn rug. Het zou best op hun instigatie kunnen zijn om jou rustig te houden. We kunnen er niet eens zeker van zijn dat het waar is. Maar ik geloof het, Ahmed. Er moet een reden zijn voor de wijze waarop Steve gehandeld heeft. Voor het feit dat hij ontvoerd is. En dat moet per se een goede reden zijn? Ja. Niemand kan argumenteren met een verliefde vrouw. En zeker niet als ze ook nog een patriot is. Hou op. Ik ben geen chauvinist. Ik geloof niet dat Engelse spionnen, ridders en sneeuwwitte rustingen zijn. Alleen maar omdat het Engelsen zijn. Het gaat mij om Steve. Wat hij ook heeft uitgevoerd, hij moet er vast van overtuigd zijn dat het goed was wat hij deed. Ah, goedemorgen, mevrouw Selby. Goedemorgen, meneer Morgen. inspecteur. Geen nieuwe ontwikkelingen? Uh, niets, inspecteur. Was dat wel het geval geweest, dan zou ik rechtstreeks naar u toegekomen zijn. Oh, ja. En dat dient u vooral niet te vergeten. Mm -hmm. Ik hoop dat u een prettige dag hebt. Dank u. Was dat de waarheid? Natuurlijk, Pieter. Waarom vraag je dat? Oh, niets. Een vreemd gevoel. Ik ga eens kijken of de bus al klaar staat. Oké. Okay. Uw bier, dokter. Huh? Oh, dank je. Voor mij ook eentje, graag. Oh, en eh, nog een biertje voor deze dame. Ja hoor, meteen, dokter. Neem mijn glas, maar, Juffrouw Kerstens. Meteen betekent hier over een half uur. Dank je. Op je eeuwigdurende gezondheid. Dank je. En wij zouden dat vanaf moeten hangen? Waarom vraag je mij dat? En hoe weet je trouwens mijn naam? En Selby heeft ons aan elkaar voorgesteld, weet je nog wel? Ja, als Ingeborg en Sergei. Verder niets, meneer Baikov. Wat sleurig van mij, ik geloof niet dat je van nature erg slordig bent, Sergei. Ook niet overhaastig, zoals jij bijvoorbeeld. Oh, en waarom vind je dat ik overhaastig ben? Nou, je komt helemaal hier naartoe vanuit je schuilplaats in de woestijn. Niet om te gaan zwemmen. En ook niet om een lekker drankje in de zon te drinken. Ook niet om 98% van je schitterende lichaam de volken te tonen... ...maar hoofdzakelijk om je nieuwsgierigheid ten aanzien van mijn persoontje te bevredigen. Oh, is dat nog niet wat overijld? Je bent wat al te ijdel, Sergei. Over jou weten we echt alles wat er te weten is. En we begrijpen heel goed wat je hier uitvoert. Dan heb je het toch bij het verkeerde eindje. Ik ben hier dood gewoon op vakantie. Overigens dacht ik dat jij in Istanbul was. Leugenaar. Ach, ik ben eigenlijk veel meer geïnteresseerd in Pieter Morgan. Mm, die jonge Engelsman. Waterbouwkundig ingenieur. Wat een gezelschap. Maar je verknoeit je tijd als je achter een maan zit, hè? Hij heeft andere interesses. Ze is zwaar verliefd op hem. Daar gaat het me niet om. En dat weet je heel goed. Ik ben erg nieuwsgierig naar zijn positie in deze zaak. Dat moet je mij niet vragen, hè? Je zou bovendien toch niet weten of ik de waarheid sprak. En als ik het deed, dan zou je me niet geloven. Ja, de waarheid is misschien te koop. Nog met geld. Nog met jouw heerlijke, nog uiterst dodelijke persoontje. Dus je hoeft niet zo aan te kijken, hè? Zonde van je tijd. En... Eh... Van al je andere geweldige talenten. Ach, dat weet ik niet. Je zou hebben kunnen doen alsof je overwoog of je iets aan de weet zou kunnen komen. En ook dat zou je toch niet geloofd hebben. Als je tenminste, zoals je beweert, alles volledig weet. Ik zal mijn krachten dan toch maar eens op Pieter Morgen beproeven. Ondanks en. Uh, hmm. Geen commentaar, Sergei. Geen enkele reden om commentaar te geven. Behalve om je te vertellen dat je het maar een andere keer moet proberen. Pieter en Hans zijn weg op excursie. Tampie? Wat je zegt. Er is tijd genoeg. En daar zit je nou net mis. Jij en die megalomaniacale broer van je hebben er nog maar heel weinig tijd over. Geen bedreigingen, Baikhoff. We hebben het tot nu toe overleefd en het is ons goed gegaan. En je weet waarom niet, waar? Jij en de Jouwe hebben meer dan eens geprobeerd ons te vernietigen. Maar je moest ons wel gebruiken, ondanks alles. Omdat je er nooit zeker van kon zijn wie aan jullie kant en wie aan de onze staat. Ja. Je hebt het een tijd lang heel leuk gedaan. Maar dat is nu bijna afgelopen. Wees maar niet te zeker van jezelf, Sergei. Jij, die Engelsman en dat meisje. Jullie zijn allemaal heel kwetsbaar. En aangezien jij mijn bier hebt ingepikt, ben ik bovendien heel erg durstig. Juffrouw. Hallo, juffrouw. Waar blijf ik zo? Ga jij eerst douchen? Straks. Ik ga je eerst even op het terras zitten. Ja, dan blijf ik je nog even gezelschap houden. Dank je. Wat wil je drinken? Hoezo? Als er een kelner in de buurt komt. Ik heb geen haast. Het was een buitengewoon prettige dag. Ja. Kon je je problemen een beetje van je afzetten, hè? Wat bedoel je? Nou, Steve is nog steeds niet terug en jij bent dodelijk bezorgd. Maar je vertelt me niets meer. Er valt niets nieuws te vertellen. En toch zie ik aan je gezicht dat er heel wat te vertellen is. Hou daar nou eens een keer mee op. Het. Het spijt me, Pieter. Alsjeblieft niet aandringen. Sorry. Maar je weet wat ik voor je voel. En ik wil niet dat jij alleen allerlei risico's loopt. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat je voor me voelt. Ach. Nee. Nee, ik zit niet te vissen. Ja, je hebt me gevraagd om met je naar bed te gaan. Nou, dat betekent alleen maar dat je me redelijk aantrekkelijk vindt. Nou, en? Ja. Je hebt me geweldig geholpen. Helpen bij de excursies. Proberen die kassim te vinden. Ja, maar dat kan net zo goed doen. Nou? Dat kan net zo goed, een? Ik weet het niet. Goed, dan zal ik het je vertellen. Aanvankelijk bevond jij je moeilijkheden. En aangezien ik hier nogal bekend ben, zou het onvergeeflijk van me geweest zijn als ik je niet had geholpen. Later, toen ik je beter leerde kennen, toen deed ik die dingen voor jou. Mm -hmm. En wat dat aantrekkelijk zijn betreft, dat is heus niet alles. Tenminste van mij niet. Voor de meeste mannen wel, neem dat maar van mij aan. En dat geldt ook voor Steve? Dat was niet eerlijk. Sorry, maar ze zeggen dat in liefde en oorlog alles is toegestaan. En wie praat er over liefde? Ik. Je hebt gelijk. Ik praat voordat ik heb nagedacht. Ik ook. En dat zijn dan de momenten waarop de waarheid bovenkomt. Alsjeblieft, Peter. Niet doen. Toen kan ik het je nu uitleggen. Ik... Ja... Zolang ik niet weet wat er met Steve gebeurd is... ...ben ik niet beschikbaar. Ik kan de complicaties niet aan. Als de omstandigheden anders geweest waren, misschien wel. Maar nu niet. En ik weet niet wie ik nu wel of niet kan vertrouwen. Jou of... ...of wie dan ook... Sergei Baikov bijvoorbeeld. Nou, hij is heel aardig. Heel aardig. Ja. Nou ja, laat maar. Maar hij hoort per definitie tot een de vijand. Hoe dat zo? Nou, hij maakt deel uit van een Russisch reisgezelschap... en toch mag hij vrijelijk met vreemdelingen omgaan. De KGB-man van het gezelschap... Nou, die haal je er zo uit. Kijk gewoon een andere kant op. Wat zegt dat over Sergei? Nou, een heleboel dingen... Maar niet dat hij zonder meer tot de andere partij behoort. Er is iets aan de hand, Peter. En Steve is daarbij betrokken. En Sergei. Ja, misschien jij ook wel. Hoe kan ik dat nou weten? Jij gaat vriendschappelijk met Sergei om. Ach, je maakt van een muggenolifant. olifant. Sergei is gewoon een aardige kerel. Hij en ik hebben een gemeenschappelijk interesse in de Egyptologie. En als de KGB ons samen nou een borrel laat drinken... dan vind ik dat uitstekend... Hm. Ik hoef me toch niet af te vragen waarom. Nou, ik wel. Het leven van Steve zou er wel eens van af kunnen hangen. En het mijne. Sergei, heeft jou al eens het leven gered? Heeft hij je dat verteld? Dat was noodzakelijk. Ja. Dat betekent dat jullie toch samenwerken. En dan verwacht je dat ik jou geloof als je het over... ...liefde hebt. Ik verwacht helemaal niet dat je iets gelooft tot het bewezen is. Luister, en. Je hebt gelijk. Er is iets aan de gang waar ik bij betrokken ben. Ik kan je nog niet vertellen wat het is. Maar ik bevind me aan de kant van de engelen. <laughs> ja, dat kan van alles betekenen. Het hangt er maar vanaf wat je onder uh, engelen verstaat. En ook dat kan je niet weten totdat het bewezen is. Maar ik sta aan jouw kant. Dat kun je geloven. Dat doe ik ook wel, Pieter. Echt waar. Maar begrijp je dan niet dat ik er niet echt van op aan kan? Die wereld van jou en van Sergei, of spionage of hoe je het noemen wil. Daar weet ik niet meer van dan wat er in de goedkope boekjes te lezen valt. Maar één ding komt daar in ieder geval heel duidelijk naar voren. Alleen het doel telt. Zelfs mensen waar je van houdt kunnen afgeschreven worden. Ach, en Onder geen enkele voorwaarden zou ik jou kunnen afschrijven. Ik zou dat zo graag willen geloven, en ik zou ook zo graag willen dat jij het geloofde. Maar misschien word je wel gedwongen. Geloof nou maar wat je geloven wilt, en, maar wees voorzichtig. Wees in hemelsnaam voorzichtig. Zelfs als jij bij me bent, Pieter, is het niet triest. Dat meisje vormt het grootste risico omdat ze een amateur is en daar halve onvoorspelbaar. Baikhoff en Morken. Die anderen volgen een aantal voorspelbare regels, maar... dat meisje is tot alles in staat. En aangezien we op het punt staan om weer weg te gaan, is dat onaanvaardbaar. Ze is gelukkig heel gemakkelijk te elimineren. Met het grootste plezier. Jij laat je emoties te veel meespreken, Theodore. Emoties zijn niet efficiënt. <laughs> dat is een range paans. Aan mijn efficiëntie zal niet mankeren. En nou, houden jullie allebei bij je mond. We moeten heel zorgvuldig te werk gaan. Die vrouw moet verdwijnen en mag nooit meer gevonden worden. Het noodzakelijk onderzoek zal daardoor op niets uitlopen. Maar amateur of niet, ze is niet helemaal hersenloos. Ze verlaat niet langer meer alleen het hotel en ze is meestal in gezelschap van Morgan. Soms is die andere reisleider bij haar, Ahmed. Maar hij lijkt me niet zo'n grote opgave. Ach, het lijkt me eenvoudig hen weg te lokken. Ja, ja, dat is het beste. Ik zal ervoor zorgen. Nee, nee, nee, niet jullie tweeën. Theodor herkent ze meteen en jouw stem, Hans. Nee, ik heb een beter plan. Laat dat maar aan mij over. En hoe staat het met de eliminatie van Steve? Ik heb genoeg van hem en als Anne weg is, dan is die helemaal nutteloos. Niet alles tegelijk, Inge. We hebben alle mankracht nodig waarover we op dit moment beschikken. Grote stukken moeten we toch al achterlaten. <laughs> Jij krijgt je pretje als de reis over is. Het wordt tijd en te vertellen wat er aan de hand is, ik. Geloof het niet. Als we er alles vertellen, vertellen we er ook over de rol die Steve in het geheel speelt. Er bestaat een gerede kans dat ze dat niet accepteert. En wat gaat ze dan doen? Dat weet niemand. Amateurs zijn onvoorspelbaar en daarom zo gevaarlijk. Oh, ja. ja, hier zullen we gelijk hebben. Ja, maar we hebben de vertrouwen nodig. Dat krijgen we heus niet door te vertellen dat Steven eerste de rotzak is, nee. nog door haar het hof te maken. Het feit dat jij verliefd op de gewone bent is een betreurenswaardige complicatie, beste vriend. Oké, ik zal mijn taak heus wel naar behoren uitvoeren. Ik heb het tenminste verteld. Nadat het overduidelijk geworden was. Maar goed, je moet er nauwkeurig in de gaten houden, mm hoor. -hmm. Op het ogenblik is Ahmed bij de, vindt ze ze zitten ze. Ja. Als ze uitgaan, zal Ahmed het niet alleen kunnen kleiden. Ik blijf toch in de buurt? En jij? De zaken ontwikkelen zich naar behoren. Mm -hmm. Pieter? Ja? Let op. Ze gaan naar buiten. De koelte is erg plezierig. Ja, jullie hebben het hier maar goed, Ahmed. Je weet altijd precies wat voor weer het zal worden. Meneer, mevrouw. La, shukran, et wakil. Maar Ahmed, het is niet... Ik heb iets te vertellen. U instappen. Oh. Wat is er? Mevrouw, ik arm, veel kinderen. Hoeveel? Is uh, belangrijk voor u, gevaarlijk voor mij. U begrijpen? Vijf pond. Meneer maakt grappen. Voor twintig pond is ze uh, geschenk. Ga mee aan. Mm. Mevrouw, meneer, vijftien pond misschien. Tien en niet meer. Vijf nu. ...en vijf als we gehoord hebben of je inlichtingen waardevol zijn. Allah is mijn getuige. Dat is hij inderdaad, dus je kunt maar beter de waarheid zeggen. Ja, meneer, ja. Hier, de eerste vijf. Nou? De man waarover ik heb verteld, Kasim al-Talab... ...hebben uw vriend, meneer Gardener, gezet over de Nijl? Ja. Ik heb hem weer gezien. Hij komt s'nachts, gaat naar de woestijn. Ik... Ik ben een dwaas, maar mevrouw is aardig. Ze willen weten. Mm -hmm. Ik volg hem. Twee nachten lang. Ik volg hem. En hij gaat altijd naar dezelfde plaats. Niet de vallei van de koningen, maar vlakbij. Een kleine vallei. En hij verdwijnt in een gat. In een rots. Twee, drie uur. Hij blijft daar. Hier, vijf pond. Kun je het op de kaart aanwijzen? Ik uh, weet niet veel van kaarten. Misschien, al die kleine valleien. Als we je nog vijf pond geven, wil je ons er dan heen brengen? Maar en? Is dat gevaarlijk? Ik weet niet. Tien pond? Allah, omdat u het bent. Ik, ik ben weer een dwaas, maar... Goed. Over twintig minuten gaat er weer een pond. Ze hebben ongeveer vijf minuten met die chauffeur gepraat. En tot driemaal toe gaven ze hem geld. Het verhaal kwam dus beetje bij beetje. Daarna reed hij naar de pont, parkeerde zijn wagen en ging mee aan boord. Het is waarschijnlijk een valstrik, Sergei. Dat zit er wel in. Ja, ik moet zorgen dat ik ook aan boord kom. Ik zal er wel voor zorgen dat ze me niet zien. Goed, en ik moet het telefoontje plegen. Dit is aan de machtige stom. Weet je nou of je kunt vertrouwen? Ja, dat weten we ook niet. Maar we moeten het proberen. Als we de juiste plaats weten, kunnen we dat tenminste aan inspecteur de Soekie vertellen. Het is onze enige kans om Steve te redden. Als jij nee had gezegd, zou ik alleen zijn gegaan. Dat weet ik. Daarna ben ik ook gekomen. Stil, hij komt terug. Het, het is gelukt. Ze komt samen met de Egyptische reisleider en de chauffeur Sayed. Ze hebben een wagen gehuurd naar de Vallei van de Koningen en komen nu hierheen. Ze proberen geen lawaai te maken... Maar ze zijn van honderd meter afstand te horen. Uitstekend. Jij en Theodor nemen jullie posities in. Maar denk erom. Ik wil ze levend hebben. De chauffeur ook? Nee, die laat je maar lopen. Hij zal zijn mond wel houden en we kunnen hem misschien nog nodig hebben. Hans, voordat je weggaat moet je tegen Steve zeggen dat hij hier komt. Ik wil wel eens genieten van zijn confrontatie met hem. Oh, die stommelingen. Hebben ze dan geen ogen... Daar op die helling met geweren. Zou ik ze met mijn revolver kunnen neerleggen? Nou, één misschien wel, twee niet. Ze staan te ver uit elkaar. Oh god, en. Wacht even. Achter die poort. daar. Dat valt helemaal niet. Jij blijft dicht bij mij in de buurt, beste vriend. Ja, meneer. Als dit een valstrik is, dan ben jij de eerste die eraan gaat. Geen valstrik. Kijk maar. Niemand. Ik laat u zien waar Casin verdween. Dan weer weg. Ja. Schiet dan op. Voorzichtig. Hier is een nauw. Ik ga eerst hem. Peter! Hoofd naar beneden en zachtjes. Uh. En jij houdt je helemaal stil, anders word ik je ja. Om jullie uit de val te houden. Luister goed. Aan weerszijde van ons zit een man met een geweer. Deze kleine smeerlap heeft jullie in de val gelokt. Maar hier zijn we nog redelijk veilig. Als jullie precies doen wat ik zeg, is er een kansje dat ik jullie eruit krijg. Waarom zouden we jou vertrouwen? Deze man laat ons iets belangrijks zien. Ja. Hoe weten we dat jij ons niet gewoon tegen wilt houden? Mannen met geweren, ja. Nou, die zouden we dan al lang gezien hebben. Je kunt je hier nergens verbergen. Ach, jij zou ze toch nog niet eens zien als ze vlak voor je zouden staan? Jij... Jij hebt hem vermoord. Ja, natuurlijk. Net zoals die twee kerels gins ons zullen vermoorden... tenzij ze andere orders hebben. Begrijp het nou toch eindelijk, En Steve is een misdadiger die met misdadigers samenwerkt. En jij? Ik ben de Engelse geheimagent. In samenwerking met Sergei en met de KGB. Je ligt... In dit geval werken we inderdaad samen. En waarom vertel ik je later nog wel eens? Als we hier tenminste uitkomen... Luister, het begint donker te worden. We hebben een kans. Blijf achter me. Als ik zeg neer, dan gaan jullie ook neer. Jouw gehoorzame. Een moordenaar. Doe wat hij zegt en je doet dom. En voor stommiteit hebben we nu geen tijd. Dit was geen moord. Het is oorlog. Kwaadbieder. Te laat, hè, Morgan. Laat dat pistool vallen. Of we schieten dat meisje neer. Sorry liefje, ik heb het geprobeerd. Maar ze hebben ons te pakken. Handen boven het hoofd en omdraaien. Attention, ik ben er ook nog. Recht uit, die kloof in. Waarom schieten jullie ons niet meteen neer? Dan hebben we het gehad. Oh nee, Fräulein, nog niet. Herr Carsten zou heel erg teleurgesteld zijn. Als hij niet eerst even bij de kom praten. En Mademoiselle Ingeborg dan niet waar ons? <laughs> Ingeborg. Ze heeft een heel eigenade gevoel voor iemand. En zeker als het erom gaat, hoe mensen sterven moeten. Oh, Fräulein Selby. U had echt naar Herr Morgan moeten luisteren. Dat had u echt moeten doen.